Het NOS-journaal. Ter Vendrich. Minister Hille vindt dat een topambtenaar van Defensie in de kwestie van de misstanden bij Marine een beoordelingsfout heeft gemaakt. Begin vorige maand had Hille een gesprek met de directeur materieel en organisatie over incidenten in een kazerne in Den Haag. Hille vroeg toen aan de directeur of er nog meer van dit soort misstanden waren... en die antwoordde daarop ontkennend. Bij het gesprek dacht de ambtenaar dat misstanden in een helderal waren afgehandeld. Minister Hille daarover. Ik heb hem daarop aangesproken, maar op dat moment heeft hij dat zo gedaan zoals hij dat heeft gedaan. En ik denk, en ik heb ook de overtuiging, stellig niet met de bedoeling het onder de pet te houden... Want de maatregelen die zijn genomen duiden daar ook niet op. Later kwam naar buiten dat bij een onderdeel van de marine in Den Helder sprake was van zelfverrijking en diefstal. De Kamer zet veel vraagtekens bij de gang van zaken. Hille benadrukte dat de informatievoorziening door zijn ambtenaren in het algemeen goed is. Het Europees Parlement vindt dat de EU veel te weinig doet om de Libische leider Gaddafi aan te pakken. Buitenlandcoördinator Ashton komt volgens het Parlement niet verder dan het veroordelen van het geweld. De parlementariërs dringen aan op hardere sancties en het instellen van een vliegverbod boven Libië. Daardoor kan Gaddafi zijn luchtmacht niet meer gebruiken tegen de opstandelingen. Ashton is het ermee eens dat Gaddafi harder moet worden aangepakt... maar zegt dat de EU-leiders daarover gaan. Die komen vrijdag bijeen. Ze spreken dan niet alleen het vliegverbod... maar ook uitbreiding van de sancties tegen Libië. Gaddafi heeft gewaarschuwd dat het Libische volk... met geweld zal reageren op een vliegverbod. De koffieshop Checkpoint in Terneuzen is in 2009 terecht gesloten. Dat vindt de Raad van State, die daarmee de burgemeester in het gelijk stelt. De burgemeester sloot de grootste koffieshop van Europa. omdat hij meer softdrugs in huis had dan to is toegestaan. Hij is blij met de steun van de Raad van State voor zijn beleid. Kleine shops die zich aan de gedoogregels houden. kunnen blijven bestaan. Dat is eigenlijk de kern van de uitspraak. Maar shops die zich willen zijn weten en na overschrijvingen overtreden. Ja, die shops passen dus niet meer in het Nederlands gedoogbeleid. En dat is ook wat wij altijd betoogd hebben. We willen de overlast tegengaan, de volksgezondheid goed regelen. Checkpoint kreeg dagelijks 2.000 tot 3.000 mensen over de vloer die softdrugs kwamen kopen. De eigenaar was het niet eens met de sluiting en vocht de gedoogvergunning aan. Hij werd vorig jaar veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie en moest bijna 10 miljoen euro betalen. Minister Verhagen heeft gezegd dat Nederland stadions wil bouwen in Qatar. In dat land wordt in 2022 het WK Voetbal georganiseerd. Op een bijeenkomst in Qatar, waar de koninklijke familie op staatsbezoek is, benadrukte Verhagen dat Nederlandse bouwbedrijven ook al betrokken waren bij het bouwen van stadions voor het WK in Zuid-Afrika van vorig jaar en voor de komende Olympische Spelen in Rusland. Hij nodigde een delegatie uit Qatar uit om naar Nederland te komen. Het weer. Van het zuidwesten uit zon, maar ook nog kans op een bui. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen 7 en 10 graden. Morgen bewolkt met vooral smiddags wat motregen. En er staat al een harde zuidwestenwind. AMBV ah, Verkeersinformatie: er staat een auto in brand op de A9 in de richting van Alkmaar, tussen Oude Kerk aan de Amstel. En als meer levert dat een file op van 2 kilometer, want de rechterreishoek is dicht. En file door een vaccinatieactie van de GGD in de Sporthallen Zuid in Amsterdam. Op de A10 Zuid in de richting van Den Haag staat daarom bij de afrit Oud-Zuid 4 kilometer en de andere kant op op op diezelfde plek 2. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht, daar staat nog drie kilometer bij Soesterberg door een ongeluk. De weg is weer vrij en aan de andere kant van de vangrail is inmiddels een kijkersfiele ontstaan. In de richting van Amersfoort dus tussen knooppunt de en Den Dolder ook drie kilometer. U wilt een uitvaartverzekering die zijn waarde behoudt? Kies dan een Natura-verzekering waarmee de dienstverlening is gegarandeerd.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 BMW maakt rijden geweldig. Radio 6 presenteert. De Zwarte Lijst. Jouw favoriete soul- en platen. Vanaf zaterdag om tien voor tien bij de NTR op Nederland 3. En vanaf middernacht de hele week op Radio 6, Cultura24 en Radio 6.nl. Radio 6, Soul en Jazz. World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. WorldTicketcenter.nl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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de dag, de dagelijkse talkshow van de EO op Radio 1. Well, what is the question? The question is is that there's a there's a rebellion going on in this country. The murder, the murder, the murder. Uh, what can you as leader of this country do about it? Uh, uh, ja, kolonel Gaddafi horen wij hier Libië voortdurend in het nieuws. Jan Eikelboom, verslaggever van Nieuwsuur, is net terug uit het land. Jan, vanochtend hield de kolonel ook alweer een toespraak... Ja. om het Westen nog een keer te waarschuwen. Maakt dat nog indruk? Uh... Nou, het blijft vermakelijk, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. En op de Libiërs die jij gesproken hebt afgelopen? Nee, nee, natuurlijk helemaal niet. En die, die, die volgen dat ook eigenlijk nauwelijks meer. Althans, de Libiërs in het bevrijde deel van, van Libië, Benghazi, Al-Baida, Tobruk... die omgeving, daar ben ik geweest. Ja. De politie pakte gisteren in vier landen maar liefst 41 mafiosi op. Journalisten en mafiakenner Cecile Landman. Goedemiddag. Is dat een serieuze slag? Dat is wel een uh, serieuze slag. En het is ook het vervolg op een operatie die vorig jaar is begonnen. Uh, eh, operatie Crimine 1 uh, gebeurde in juli vorig jaar. Toen zijn er iets van 300 mensen opgepakt. Dus dit is wel degelijk uh, een. Uh, ja, een serieuze vangst. En is het de top van de organisatie of is het een laagte onder? Het, is, uh, het, het bestaat uit uh, Capi Mafia. Dus de bosses, de, de, de, de big boys. En het bestaat uit geaffilieerden. Dus dat betekent uh, zeg maar nou ja, verschillende rangen. Okay. Met een nieuwe bloedtest tijdens de zwangerschap kunnen aanstaande ouders veilig en zeker weten of hun ongeboren kind het syndroom van Down heeft. Dat schrijven onderzoekers deze week in het blad Nature Medicine. De test zou volgens hen over twee jaar op de markt kunnen zijn. We gaan erover praten met ethicus Theo Boer. Theo straks uitgebreid, maar nu al even jouw voornaamste bezwaar tegen deze test. Nou, ik heb, er zijn ook voordelen, maar het bezwaar is toch eigenlijk wel dat het nu, voor, uh, dat, dat het nu eigenlijk al duidelijk wordt dat uh, kinderen met Down-syndroom Down-syndroom gewoon, gewoon niet geboren hoeven worden. Straks meer. Kort en krachtig. Ja. Dicht bij de, dichter bij de dag is vandaag vrouwtje van de Ploeg. Haar bijdrage hoort u even voor drieën. Uh, heeft u reacties? Mail ons dan via onze site. Dit is de dag.nu. Of stuur een tweet en gebruik dan uh, de hashtag didd Jan Eickelboom, verslag verslaggever van Nieuwsuur. Jij was de afgelopen weken veelvuldig in Noord-Afrika. Ja. Je begon in Egypte. Tunesië. To oh Tunesië, nog, ja. Egypte, Egypte, Libië. Ja. Volgende land al uh, geboekt? Uh, nou, we zaten te, te, te kijken naar Syrië misschien. Oké, okay. ja. klinkt ook heel spannend. Ja. De andere landen waar je vertrok, Egypte en Tunesië... daar was inderdaad een machtswisseling op ja. plaatsgevonden. Uit Libië ben je vertrokken, terwijl de machthebber daar nog altijd zit... Colonel ja. Gaddafi. Hij lijkt nog niet heel erg geneigd om, uh, om te vertrekken. Nee, uh, hij houdt voet bij stuk. En toch kun je je afvragen hoe lang hij dat uh, nog kan, uh, kan blijven doen. Uh, maar goed, dit is misschien wishful thinking. Ik ben uiteindelijk toch altijd geneigd om uh, te geloven... dat het goede uiteindelijk zal overwinnen. Maar uh, hij gaat nu wel heel erg hard te keer. En tegelijkertijd zie je dat hij toch ook niet echt heel veel terreinwinst boekt. Er wordt zwaar gevochten uh, rondom de stad uh, Zavier. Je zou zeggen dat met zijn uh, militaire overmacht dat hij zo'n stad makkelijk zou moeten kunnen overlopen. Dat gebeurt toch niet? En uh, uh, and, and die troepen van hem die staan tegenover een houtje touwtje leger. Niet getraind, niet gedisciplineerd. Uh, eigenlijk alleen maar ontzettend gemotiveerd. En die houden dat toch uh, nog steeds vol. Hm. Zowel aan de, de westkant dus, bij uh, Zawier... waar volgens mij een enorm drama aan de gang is. Maar ook, maar ook aan de andere kant... daar worden wel uh, wat olieinstallaties aangevallen... Maar de troepen van Gaddafi halen het toch ook op een of andere manier niet in hun hoofd om een stad als Benghazi aan te vallen. Hm. Jan, je bent een verslaggever die op veel plekken in de wereld is geweest, die de meest verschrikkelijke dingen doet. En jij zegt hier, ik ben ervan overtuigd dat het goede zal overwinnen. Ja, daar geloof ik in. Hoe komt dat? Uiteindelijk, nou, omdat het goede uiteindelijk altijd overwint. Het is dat kan, zo? Het kan, het kan soms nog wel eens duren. Maar in de Tweede Wereldoorlog is het uiteindelijk ook gelukt. En uh, op allerlei andere plekken. En dan komt er vaak wel weer... Het wordt heel filosofisch. Dan komt er vaak wel weer iets kwaads voor in de plaats. Maar ik denk, een man als... als in, in dit concrete geval. Iemand als Gaddafi. Uh, Zo'n onwaarschijnlijke schurk. Iemand die het in zijn hoofd haalt om huurlingen in te zetten... tegen zijn eigen bevolking. Dat... Ik kan me niet voorstellen dat je dat uh, op de lange termijn volhoudt. Mm. Ik bedoel, dat kun je een week doen, een, een maand. De oorlog, dus niet, de Tweede Wereldoorlog, duurde vijf jaar. Niet, misschien een half jaar. Ja, maar daar, daar was nog iemand met een, een, die een bevolking achter zich had. En dit is gewoon een, een, een afschuwelijk regime. Een kleine club van machthebbers die uh, met alles probeert om, uh, om, om die macht te behouden. En het feit dat je. Mensen uit Tjaat moeten gaan inhuren voor, ik geloof, ze krijgen dan geld. Ze krijgen 10.000 dollar om te komen vechten en dan nog 1000 dollar per dag. Ik bedoel, als dat de, manier, de enige manier is waarmee mm. je nog in het zadel kan blijven, dan, dan red je het uiteindelijk nee. niet. Je ja. bent daar de afgelopen weken geweest. Uh, van, uh, in het begin leek het alsof het in Libië ook wel redelijk snel zou gaan. Net als bijvoorbeeld ja. in Egypte en Tunesië. Maar als het toch al enige tijd later bleek dat dat niet zo was, hoe, hoe, hoe heb je dat zelf ervaren? Ja, je merkt er toch wel een omslag. Toen we daar binnenkwamen in Libië was er een euforische sfeer. Van nu gaat het gebeuren. Net als, het, was trouwens, het duurt steeds langer. Hè? Tunesië was in een dag of vijf was de dictator weg. In Egypte heeft het een dag of achttien geduurd. Nu zijn we alweer in week drie volgens mij in Libië. Het wordt ook steeds gewelddadiger. Uh, maar toen we Libië binnenkwamen was daar een euforische stemming van. Nou, het, het is nog een paar dagen en het hele land is bevrijd. En toen we vertrokken was daar weinig meer van over. Ja. Laten we even naar een, een stukje luisteren van uh, toen jij net het land inkwam. Jij kwam daar bij een bank uh, aan. Ja. En wat, wat gebeurde daar? Nou, dat, uh, We reden door de stad Al-Baida en we reden langs het bankgebouw. En de bank, uh, daar was het druk voor de bank. En toen zeiden we tegen elkaar: de bank is weer open. En de bank was al twee of drie weken dicht geweest, dus we, laten we gewoon eens binnenkijken uh, hoe de sfeer is in de bank. Ja. Dus toen zijn we de bank ingelopen en uh, daar stonden honderden mensen te dringen voor de. Uh, we, of we er eerst even naar luisteren. Ja, zo eerst uh, Ja, eerst ja. even luisteren. Gisteren gingen in Al-Baida de banken voor het eerst weer open. Net als elders zijn we als buitenlandse journalisten meer dan welkom. Het wordt meteen bekendgemaakt. Het duurt niet lang of het feest barst los. En zo word je dan als journalist ontvangen? Ja, en, <laughs> lijkt me een en bank, de bankdirecteur die ging voor in het, in het, in het, in het feest. En het was buitengewoon fascinerend, vond ik. Uh, wat, wat je daar ook zag, uh, het is natuurlijk een islamitische samenleving. Mannen en vrouwen echt strikt gescheiden. De eerste dagen zeiden we ook tegen elkaar... zouden hier überhaupt wel vrouwen wonen in het land? Dat zagen ze gewoon niet. We waren niet op straat? En, uh, op straat heel weinig, en, maar bij die bank dus wel. En de, de vrouwen stonden boven en de mannen beneden. Uh, en de vrouwen voor een deel ook helemaal in het zwart. Uh, dus met een boerkamer, maar dat zelfs dat je de ogen niet eens zag... Hoe die vooruitkomen op straat, vraag je dan ook. Af. Niet met gaasjes. Maar, nee, niet, niet eens. Ah? Ja, dat is al een soort van gaasje ja, waar, waar, waar, waar je niet doorheen kan kijken. Uh, althans, althans niet van buitenaf buiten en, ja. enzovoorts. Maar, uh, maar iedereen in diezelfde euforische stemming, V-tekens maken en allemaal van: uh, jongens, we zijn vrij. En uh, ik moet zeggen dat op dat moment, toen ik daar uh, was, toen had ik echt kippenvel. Ja. Ja, dat sloeg wel om op een gegeven moment. Kan je aanwijzen wanneer toch de twijfels begonnen te komen over de snelheid van de veranderingen in het land? Uh, nou, bij mij toen ik die, uh, de, de, de rebellenleger voor het eerst in actie zag. Moet ja, ik wat, wat zag je toen? Ja, werkelijk een samengeraapt uh, zootje. De, de, de, de, de kazernes zijn leeg leeggeroofd. Het is, heb ik al eerder gezegd, het is alsof je in een slechte B-film uit de jaren 70 binnenstapt. Het uh, de rebellenleger dat zijn de, de mensen die in opstand gekomen zijn. Dat zijn de zijn. mensen die ja. in opstand gekomen zijn en dat zijn voor een deel mensen uit het, uh, het oorspronkelijke leger, maar dat was ook een. Prut leger, slecht getraind. Bewust uh, slecht gehouden door Gaddafi. Want die wilde niet dat er een legerkoep zou worden gepleegd. Mm. Dus dat leger was al niet al te best. Ja, daar, heb, daar hebben allerlei burgers zich bijgevoegd. Die hebben die wapens uit die kazernes gehaald. Die hebben over het algemeen geen idee hoe ze zo'n wapen moet, uh, moeten bedienen. Die zijn meer een gevaar voor, voor zichzelf en voor hun omgeving dan voor de vijand. Is mijn indruk. Mm -hmm. Die lopen op... Uh, Teenslippers in rode trainingspakken uh, te marcheren door de straten. Uh, met, met houten stokken proberen ze die kanonnen aan de praat uh, te slaan. Maar ja, dat ja, is toch dan, dan, dan, dan denk je militair gesproken gaat dat niet, niet lukken. Maar dat geldt bij elke volksopstand. Die is nooit uh, zodanig georganiseerd dat er een compleet leger klaar staat lijkt me. Nee, uh, maar het kan natuurlijk wel dat er, uh, zoals in Egypte, dat het leger de kant van de bevolking is. Nou ja. uh, in, Egypte had het, in Egypte was het natuurlijk een situatie, hetzelfde gold voor, uh, iets mindere mate trouwens voor Tunesië, maar uh, in Egypte had het leger een beslissende stem. En het leger kon Mubarak maken of breken. En toen het leger zei het is uit, mm. toen was het ook uit. En dat ja. is eigenlijk ook wat er in Tunesië is gebeurd. Hoewel het leger daar net als in Libië zwak was gehouden door uh, Ben Ali... was het leger daar to toch ook bij machten om te zeggen van... Uh, ben Ali, uh, het is genoeg geweest. Ja. Dus dan is Gaddafi gaat... toch een betere dictator? Want die heeft, die zijn, heeft, eigen, die heeft zijn eigen leven zwak die, gehouden. Ja, die heeft dat veel, veel slimmer gedaan. Ja. En die heeft om zich heen een aantal milities... Gecreëerd, onder meer de beruchte Gamsin-militie, genoemd, genoemd naar en geleid door zijn zoon. Ja, die zijn goed bewapend. Ja. Theo, je had een vraag. Ja, nou is het uh, natuurlijk een heel tribale samenleving, hè? dus allemaal stammen... En uh, wat, wat heeft dat voor invloed op de succeskans van de oppositie? Want ik neem aan dat, dat binnen Libië de verschillen groter zijn... dan tussen een Fries en een Limburger. Uh, ik of een Fries en een uh, Vlaming. Dus ja. is dat niet ten voordele van Gaddafi? Uh, dat is het altijd wel geweest. Hij heeft die stammen altijd op een hele handige manier... tegen elkaar weten uit te, uit te spelen. Wat je nu ziet, en dat vond ik wel fascinerend... is dat uh, de bevolking dat niet meer laat gebeuren. En een van de slogans die je voortdurend hoort is... we zijn één volk... Met één hoofdstad Tripoli. We laten ons niet langs die stamlijnen verdelen. En dan kun je, je natuurlijk afvragen of dat, uh, of, of dat op de lange duur zo blijft. En je hebt natuurlijk ook altijd nog de stam waar Gaddafi zelf uitkomt. Die zal zich niet zo makkelijk aan de kant van de oppositie scharen. Dat, dat hij aan, Libische, aan Lidi, Libische zijde heeft. Zijn dat vooral leden van één bepaalde stam? Nee, nee, nee, dat is allemaal door elkaar. Even naar, die, naar dat bevrijde gebied, om het dan maar ja. zo even te noemen... met een Benghazi als, als, als hoofdstad... Is daar al iets van structuur op gang gekomen? Van een soort uh, regering? Of een... Eigenlijk wel heel snel een structuur te ontstaan. Um, toen ik het land net binnen was... en ik al die mensen rond zag lopen... met hun Kalashnikovs en in de lucht schieten... En ja, het zijn maar ook types die je dan... Uh, er gaat er helemaal bij van, lachen. Van, ja, van, van die spiegelende zonnebrillen. <laughs> en, je, dit kan gewoon niet waar zijn. En je, je vraagt aan mensen van wie is hier nou eigenlijk de baas? En ze zeggen, nou, wij zijn de baas. Ze zeggen, nou, wie is dan de baas? Nou, gewoon wij, het volk en het leger. We zijn één denk, Ja, dit gaat nooit goed. Was het niet gevaarlijk ook? Dat je dacht van straks schieten ze ook nog niet. Nou, dat was wel riskant inderdaad. En wat wel een probleem is voor het inschatten van je veiligheid, is dat als iedereen de hele dag in de lucht aan het schieten is, dan weet je niet meer wanneer er echt gevaar dreigt. En dan raak je gewend aan schieten. En dat is natuurlijk, in zo'n situatie moet je dat niet hebben. Dus dat vond ik eigenlijk het meest vervelende. Maar wat je toch zag, is dat er al heel snel een structuur ontstond. En dat vond ik heel bijzonder, omdat het toch een land is wat vanaf niets moet worden opgebouwd, onder Gaddafi was er werkelijk niets... geen politieke partijen, geen gemeenteraden, geen vakbonden, noem maar op... dat je toch ziet dat allemaal burgers bij elkaar komen... dat die volkscomités oprichten, dat er in ons geval bijvoorbeeld... al heel snel perskaarten werden uitgedeeld, dat er persconferenties werden georganiseerd. En dat ging dan meestal wel op een wat onbeholpen manier. Zo'n persconferentie, als ik een voorbeeld mag noemen... Werd er werd een persconferentie belegd. Kregen we allemaal een briefje onder onze hotelkamerdeur geschoven? Morgenochtend, negen uur, persconferentie. <lacht> dus, nou, mooi. De persconferentie, denk je, mooi. Er zitten negen mensen achter een tafel. En, en meestal is een persconferentie zo. Dan hebben mensen iets te vertellen. En dan kun je daarna vragen stellen. Ja. En die mensen achter de tafel keken ons aan. <lacht> vraag maar. Er, vraag maar. <lacht> ja, okay, maar <lacht> dus dat was nog een beetje wennen. Maar je merkte wel dat, dat, dat ze dat toch wel heel snel oppikten. En. Uh, uh, dat, dat daar ook wel uh, structuur in kwam. En wie, wie zit er dan achter? Je dan, kom je daar dan achter uiteindelijk? Of het dan zijn nog het... leidende figuren nou, zijn, het of... zijn, het zijn? Het zijn mensen die respect hebben in de samenleving. En dat, uh, dat kunnen uh, doktoren zijn of artsen. Uh, of, dat is natuurlijk hetzelfde uh, notarissen, advocaten. Mm. Uh, ook een aantal rijke mensen. Uh, er was op een goed moment een incident... dat uh, de camera's mm. uit ons hotel werden gestolen. Door aanhangers van Gaddafi blijkbaar. Die werden... Ze hadden toegang tot de kamers, hadden de sleutels en haalden overal camera's weg. Ja. Toen uh, is meteen aan de journalisten, die hun apparatuur kwijt waren, gezegd van La, geen probleem. We hebben een aantal rijke mensen hier, dat wordt allemaal vergoed. Okay, ja, ja, dus ja. er is ook geld. We gaan even ver praten met uh, Jan Melissen uh, over de gevangenen, die, de Nederlandse militairen die op dit moment nu gevangen zijn in Libië. Even nog naar jou, Jan. Heb je daar iets van meegekregen in de tijd dat jij er zat? Nou, ik hoorde dat ze uh, gevangen waren en ik heb me hoogelijk verbaasd. Over die operatie. Over? Ja, wie gaat er nou met een helikopter landen in Surt. Het <laughs> is absurd. Dat was niet handig. Nee, nou, We leggen even uit waarom niet. Ze dachten dat het stiekem kon. Uh, wij hadden een Lonely Planet reisgidsje meegenomen. Om ons toch een beetje te oriënteren op dat uh, onbekende land. Altijd handig. Altijd handig. <laughs> en daar staat in landen met een helikopter. <laughs> daar, zek, zek, Zeker niet zek, in Surt. <laughs> nou, daar staat over Surt in... dat dat niet alleen de geboorteplaats is van Gaddafi... maar dat uh, de sterkste aanhang van Gaddafi... eigenlijk het enige interessante in Surt. Schijnt een nogal stoffig stadje te zijn. Zijn de vele muurschilderingen van Gaddafi. Daar hangt die stad helemaal vol mee. Hmm. Toen wij dat lazen, wisten we meteen. daar kunnen we, zolang Tripoli niet bevrijd is, maar beter niet Dan meer terugkomen. Als er één plek is waar je, waar niet, moet je niet, komen. Niet, niet moet komen, is het okay. Ja. Okay. Nou, Die Nederlandse militairen gingen er wel heen. Jan Melissen, diplomatie van Klingendaan. Goedemiddag, meneer Melissen. Goedemiddag. Ja, die Nederlanders zitten daar gevangen. Ze zijn officieel niet krijgsgevangen? Hè? Uh, nee, ze zijn officieel geen krijgsgevangenen. Uh, ze zijn natuurlijk wel gevangen genomen omdat ze iets deden ja, wat je toch niet hoort te doen. Zomaar landen ja. in een ander land zonder toestemming. Ja. Maakt het uit voor, voor, je, voor je de rechten of de, de, de plichten die een land heeft die je gevangen neemt, wat, wat, wat voor soort gevangenen je bent? Uh, ja, dat is uh, zeker wel het geval. Uh, hier, uh, zoals u weet, ziet uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken dit als een consulair geval. Er zijn Nederlanders in een vreemde, uh, die zijn in nood en die moeten geholpen worden. En daar heb je uh, ja, de ambassade voor. Ja. En is het dan ook zo dat de ambassade al die onderhandelingen voert, voor zover u weet? Uh, nee, de ambassade zal zeker niet alle onderhandelingen voeren. Dat wordt natuurlijk ook naar een hoger niveau getild. Dat is ook is bekend. Uh, die ambassade kan wel uh, ja, op de grond, zou ik bijna zeggen, in Libië proberen zoveel mogelijk te doen. En dat is natuurlijk in eerste instantie het contact met de gevangenen zelf. U moet zich voorstellen, als je in een gevangenis in Libië zit, hoe aangenaam het kan zijn om een Nederlander te ontmoeten en nog wel een vertegenwoordiger van, van de regering. Hm. Wat, wat we eigenlijk zien in, in Tripoli en nu met, met deze zaak... is hoe belangrijk dienstverlening aan de burgers... voor het ministerie van Buitenlandse Zaken is geworden. De consulaire afdeling, wat veel mensen niet weten... is ook in termen van een aantal mensen de grootste afdeling hm. van ons ministerie. Ja, nou dat klinkt allemaal leuk en aardig. Maar mag die ambassademedewerker dan ook wel bij die mensen komen, denkt u? Uh, dat is blijkbaar gebeurd. Ja, dat de ambassadeur uh, de gevangenen heeft gezien... Ja, en dan kan die ambassadeur natuurlijk niet zoveel doen. Er zitten heel veel mensen gevangen, Nederlanders, in het buitenland. Dat zijn echt hele grote aantallen. Uh, ja, en daar sta je natuurlijk toch enigszins met je rug tegen de muur als ambassadepersoneel. Je kunt de gevangenen zien, je kunt ze geruststellen... je kunt contacten houden met de familie, wat, wat ook erg belangrijk is. In dit geval neem ik aan dat ook de ambassade zijn best zal doen... om alle lokale contacten aan te boeren die ze hebben... Maar ja, de situatie is niet, niet erg gemakkelijk. En vandaar ook dat het ministerie bij betrokken is, de hoogste diplomaat in Nederland, de secretaris-generaal en ook de minister van Buitenlandse Zaken zelf. Maar maakt het dan niet uit dat dit uh, mensen zijn die daar namens de Nederlandse staat zijn geland? Ik bedoel dat als je een drugscrimineel ergens oppakt en in die cel komt, dan kan je als ambassadeur inderdaad niet zoveel doen, want die heeft gewoon iets doms gedaan. Deze mensen deden dit namens ons, toch? Of maakt dat helemaal niet uit, uh, diplomatiek gezien? Ja, ze zitten hier inderdaad uh, namens ons, uh, zogezegd maar ze zijn ja evengoed natuurlijk ja, gevangen, gevangen, omdat ze bepaalde, ook bepaalde regels van het gastland hebben overtreden. Ja. Daar heeft Nederland een, een, ja, een fout begaan, zou je kunnen zeggen. En dat is te interpreteren als een voordeel uh, voor de Libiërs in de onderhandeling. De Nederlanders zijn heel duidelijk de vragende partij. Ja. De Libiërs hebben niet zoveel haast. Als, als uh, ja, ons land natuurlijk, omdat het ook in de publieke opinie blijft opspelen, totdat de mensen vrij zijn. Ja, en wat, wat is dan diplomatiek gezien uh, uh, het handigst om te doen als je de partij bent die iets moet geven aan de Libiërs? Moet je dan iets aanbieden? Hoe, hoe, wat, wat, wat is dan, dan een ja, goede methode? In, in dit geval natuurlijk buitengewoon complex. En uh, ja, je kunt je ook afvragen wat. Wat heeft Libië, wat hebben wij Libië dan te bieden op dit moment? Uh, ik kan me voorstellen dat uh, Gaddafi en, en de zijnen. Uh, hun eigen politieke overleving is het allerbelangrijkste uh, voor hen op dit moment. En daar, uh, daar kan het buitenland eigenlijk Gaddafi's problemen niet zozeer nee. oplossen. We kunnen, hem moeilijk, we kunnen hem moeilijk aanbieden uh, om onderdak te krijgen in Groningen ofzo. Uh, ja, in Noord-Oost-Groningen, toch vrij dun bevolkt. die weet zo dat ze maar... Nee, dat, dat, zit, dat zit er dus niet in. Nee. Nederland is de vragende partij, uh, maar het is mij niet zo heel duidelijk wat Nederland dan aan Libië kan geven. Wat, wat denk ik in ieder geval wel zo is, is, is dat er ja toch bepaalde belangen zijn aan beide kanten en die zitten dan, ligt dan ook bij het bedrijfsleven. Uh, Libië uh, heeft contacten met het Nederlands bedrijfsleven. Uh, uh, Libië wil graag de oliehandel voortzetten. En daar ligt ook een, ook een Nederlands, Nederlands belang. Mm. Dus je zou, ja, als, je, als je denkt in termen van uh, hoe kun je een schot krijgen in die onderhandelingen, dan moet je proberen zo creatief mogelijk te zijn. Ja. En, en dat is gebruik maken van de contacten in Tripoli, in het koor diplomatiek, het werken via bondgenoten. Ja, want dat, dat hoorden we ook, dat de Italianen er betrokken bij zouden zijn... die natuurlijk veel meer ervaring hebben met, met de Libiërs en veel ja. meer banden. Is dat verstandig, een andere partij erbij halen? Uh, ja, het, uh, het kan uh, heel verstandig zijn als die andere partij een goed woordje voor je kan doen... ...en als je denkt dat die andere partij wat voor je kan bewerkstelligen... Uh, ...wat je zelf niet kunt door, door toch minder, minder intieme contacten. Dus hier die directe lijn openhouden is erg belangrijk... ...maar daarnaast ondersteund worden uh, door Italië... Uh, ...maakt denk ik zeker een verschil. En ook die, die informele contacten uh, die er zijn tussen Libië en Nederland... ...ja, op, op dit moment... Uh, moet je echt uh, alles proberen wat, wat maar de boel maar enigszins ja. in gang kan brengen. Jan Eikelboom, je komt dit net uit het land. Je hebt natuurlijk gezien dat de situatie daar verre van normaal is. Die, die, die dingen die nu beschreven worden door meneer Melis, zijn die überhaupt eigenlijk nog mogelijk? Uh, ik denk dat het heel moeilijk is. Wij proberen bijvoorbeeld nu een visum te krijgen voor uh, Tripoli... Uh, Alleen al het feit dat de ambassades, de Libische ambassades in Europa... voor een groot deel zijn overgelopen naar het oppositiekamp... Ja, maakt het heel erg moeilijk om contact te krijgen met, met Libië zelf. He, dus wij zijn nu bijvoorbeeld, de, de, nou, we willen een visum. Nou, dat kan dus niet meer via die ambassade. Dan proberen we maar direct met het ministerie van Buitenlandse Zaken... in, in Tripoli uh, te handelen. Dan krijg je de ene keer de, uh, deze man aan de telefoon. Dan weer die. De ene is vriendelijk. De ander scheldt je uit. De derde neemt niet op. Uh, de telefoon wordt erop gegooid. Het is in deze situatie heel erg ingewikkeld ja. om... Uh, om zijn met ja, dus gewoon met diplomatiek verkeer, meneer Melissen, is misschien ook eigenlijk wel onmogelijk op dit moment. Uh, nou ja, het is natuurlijk een heel bizarre situatie en ook eentje die je niet veel tegenkomt. Uh, Nederland en Libië hebben formeel diplomatieke betrekkingen. We hebben daar een, een ambassade. En tegelijkertijd is iedereen toch ook wel duidelijk uh, dat ook de Nederlandse regering het wel tijd vindt voor Gaddafi om op te stappen. Ja. Zoals bijvoorbeeld de Britse premier Cameron dat veel gemakkelijker uh, luid kan zeggen. Op het moment dat je daar nog Nederlanders hebt, beperkt dat je natuurlijk erg in wat je kunt uiten in je beleid. Op het okay. moment dat iedereen weg is, dan zit je in een situatie waarin Nederland ook ja, meer contact kan zoeken met de, met de opstandelingen, met de, met de oppositie. En zoals bijvoorbeeld ook door de Britten inmiddels uh, wel is gedaan. Jan, jij bent uh, net terug uit Libië. Toen je, je was eerst in Egypte. Toen je daar wegging, daarna viel het regime meteen. Was ja. je niet bang dat dat weer zou gebeuren? Uh, ja, dat kan altijd gebeuren. Ja. Ja. Dat was het je was, geen eigenlijk, was, eigenlijk, was eigenlijk misschien wel een reden om weg te gaan. Ja. Ja. Er waren geruchten ja. vandaag over vliegtuigen ja. die vertrokken ja. naar Tripoli. Ja. Niet ja. de hoop dat daar Gaddafi in zit. Nou, dat zou voor, voor het land zou dat heel prettig zijn. Ja. Ja. En misschien kun je dan nog een paar landen bezoeken ja. op deze wereld. Ja. Goed, meneer Melissen, dank u wel. nog Tot slot een vraag aan jou, Jan. Uh, die, als je die twee landen nou vergelijkt, Egypte, of die drie... Egypte, uh -huh. Tunesië, Libië... Um, ja, wat, wat, wat, wat komt er dan bij jou boven? Nou, wat bij mij het meeste is opgevallen toch... is dat uh, eigenlijk in al die drie landen... zo'n beetje het eerste wat mensen tegen je zeggen... is wij zijn uh, niet al-Qaeda. En wij zijn geen moslimterroristen. En wij zijn niet bezig met een jihad. Wij willen gewoon uh, een, een, een vrij en normaal leven hebben. Mm. En dat is, dat is waar we voor strijden. En dat is natuurlijk iets wat uh, in de beeldvorming in het Westen, uh, sinds 9-11, is natuurlijk wel heel erg dat beeld ontstaan van uh, Al-Qaeda. En ze willen ons pakken en dit en dat. En uh, dat vind ik eigenlijk, het, dat heb ik in die drie landen gezien. En dat vind ik het meest fascinerende eigenlijk van deze revolutie. Ja en dan het goede uiteindelijk toch weer dat overwint. Dat onthouden we in ieder ja. geval van jou. Ja. Na het nieuws van half drie gaan we verder praten over de maffia... en een test of je ongeboren kindje wel of niet het syndroom van Down heeft. Maar eerst Tim Overdiek van het Radio 1 -journaal. Tim, goedemiddag. Hey, Jullie willen iets weten van de luisteraar. Ja, we willen ervaringen horen van studenten... of van ouders van studenten over terug te betalen studiefinanciering. Uh, studenten krijgen nogal wat brieven van de overheid... dat ze te veel verdiend hebben... en dan enorm worden geconfronteerd met een grote boete... Op Twitter wordt inmiddels uh, veel gereageerd inhoudelijk. Dat vragen we dus ook op NWS Radio 1. Uw reacties uh, op uh, het terug te betalen uh, studiefinanciering. Ja, het gaat niet over je schuld die je later opbouwt... maar over het feit dat je bijverdient en dan een deel moet terugbetalen. En als mensen 80 euro bijverdienen, boven wat ze mogen... krijgen ze een enorme boete. Nou, veel studenten hebben ermee te maken. NWS Radio 1 of op het webblog nws.nl. En we krijgen het te horen na half vijf in het Radio 1 -journaal. Dankjewel, Tim. We gaan gauw door naar het nieuws van half drie. Trudy Vendrich. Radio 1 Het NOS-journaal. Minister Schultz wil dat de marges bij snelheidsovertredingen kleiner worden. Op snelwegen waar 130 mag worden gereden, krijgen automobilisten pas een boete als ze 139 rijden. Dat komt doordat de politie rekening houdt met afwijkingen in de meetapparatuur. Schultz is het met de Tweede Kamer eens dat de marge te groot is en dat mensen eerder een boete moeten krijgen dan bij 139. Hoe groot de marge precies moet worden, weet ze nog niet.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 Minister Verhagen heeft in Qatar Nederlandse hulp aangeboden... bij de bouw van sportstadions. Qatar organiseert in 2022 het WK Voetbal. Verhagen roemde de ervaring van Nederlandse bedrijven. We kunnen alles leveren, behalve de cup zelf, zei Verhagen in Qatar. Koningin Beatrix is daar op staatsbezoek. Er is ook een delegatie van het bedrijfsleven. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie vanwege een grote vaccinatieactie in Amsterdam is het behoorlijk druk op de A10 Ring Zuid. Daar staat dus een knooppunt Amstel Amsterdam Oud-Zuid, 4 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Luister naar dit is de dag, met name afscheid van Jan Eikelboom. Die gaat weer verder aan het werk. Aan tafel zitten hier nog journaliste Cecile Landman over het oppakken van kopstukken van de maffia. En ethicus Theo Boer over de nieuwe Down-test. Uw vragen of opmerkingen voor dit is de dag zijn welkom via de site dit is de of Twitter ons. En gebruik dan de hashtag DIDD. Maffia is hier en het geldt die structuur nu ook in Duitsland af te helden. Ik hoop dat er iets verandert. Heel vaak heb je van die golven, dan denk je dat er iets gaat veranderen... en dan even later, dan verdwijnt alles weer. Ja, Cecil Landman. Gisteren dus 41 uh, mafiosi uh, opgepakt. Uh, in diverse landen, vier verschillende landen. Mm -hmm. uh, zitten zij over heel de wereld verspreid? Dat kan je wel zonder enige overdrijving stellen. We hebben natuurlijk zelf Duisburg, dat verhaal dat kennen we allemaal een beetje. Wat is daar gebeurd? Want ik daar denk zijn dat zes is... mensen doodgeschoten en dat ging over een ruzie tussen mensen van de Drangeta, dus de maffia die uit Calabria komt. En over wanneer hebben we dat, wanneer is dat gebeurd? Dat is, hoe was dat, 2007? Ach, een paar jaar geleden. Ja, een paar ja. jaar terug. En de killers daarvan die zijn hier natuurlijk leuk in diemen opgepakt. Uh, zoals hier wel vaker in diemen uh, Italiaanse misdaadmensen uh, worden opgepakt. Ja, dus ze zitten overal over de wereld. Je noemt de Nangretta. Is, is dat in dit geval de organisatie waar het over gaat? Ja. De Nangretta wordt is, uh, is op dit moment ook uh, wordt beschouwd als de meest gevaarlijke, uh, grootste organisatie van de Italiaanse misdaad. Er is ook, uh, dat heb ik uh, een paar weken terug uh, gehoord, van uh, een van de. Ja, de belangrijkste rechters in Palermo... die dus zich vooral bezighoudt met onderzoeken naar de Cosa Nostra. Dus dat wat eigenlijk de maffia is. Hè. Is dat de huistuinenkeukenmaffia? Dat is de Siciliaanse maffia. Ja. Die wij allemaal kennen van uh, nou ja, de films, The Godfather, et cetera. Uh, die uh, heeft het over dat er een akkoord bestaat op dit moment. Dus de onderlinge maffiaorganisaties bestrijden elkaar niet... Ze werken samen en dat gaat dus echt over alle handel en, en diensten die ze zelf aan elkaar leveren. Want hoeveel, hoeveel soorten zijn er dan? Je hebt de maffia, je hebt een Drangheta. Je hebt de Cosa Nostra op Sicilië ja. uh, en daar komt het woord maffia uiteindelijk ook vandaan. Maffia staat in Italië, dat is een woord met een betekenis die, uh, uh, die wil duiden dat, men, dat, dat die organisatie dus contacten heeft of invloed heeft op de politiek. En dat is, hè, dat is de betekenis van het woord maffia uiteindelijk ja. in Italië. Dan heb je de uh, Camorra, die kennen we ook allemaal... omdat uh, Roberto Saviano dat boek uh, Gomorra schreef. Daar kwam die film over. Ja. Roberto Saviano is ernstig bedreigd al jaren. Dat zit in de buurt van Napoli? Dat is uh, Napels en omgeving. Dan heb je de Sacra Corona Unita, dat zit in de hak van Italië. En dat, daar is een massaproces tegengevoerd in Lecce een aantal jaar terug... En daarmee is die, die organisatie in feite onthoofd. Dus dat is niet een belangrijke organisatie. Oké, okay, die is echt wel een kopje kleiner gemaakt. En dan heb je de drangeta. die zit in de voorvoet zeg maar... Uh, nou ja dat is, dat is een hele, ja, dat is gewoon een hele enge organisatie. Uh. Nou, dan nou horen we al, wel vrij regelmatig over uh, allerlei arrestaties van maffia-kopstukken. Uh, maar blijkbaar zijn er altijd weer nieuwe mensen. Want die golven van arrestaties blijven ook steeds maar doorgaan. Staan er steeds nieuwe leiders op? Of, ja. of zijn het hele grote organisaties? Nee, het zijn hele grote organisaties. Uh, en uh, kijk, wat er op dit moment. Uh, dat, dat werd me ook uitgelegd door die rechter in Palermo, in Groja. Uh, die uh, had het op een gegeven moment over dat uh, bijvoorbeeld, neem maar, de Europese fondsen voor het zuiden van Italië die gaan in 2012 stoppen. Italië zit ernstiger in een crisis dan wij. Daar tel daarbij op dat uh, bijvoorbeeld een organisatie als de Rangita een omzet heeft uh, en dan, daar zijn nog niet de witwaspraktijk uh, bij uh, ingerekend van 44 miljard dollar. Per jaar. Dat betekent dus dat het een van de grootste bedrijven is in het land. Klinkt alsof wat gaat er gewoon er een dus gebeuren? Het, op het moment, Ja, wat, wat gaat er dus gebeuren op het moment dat mensen dus armer worden, jongeren in Sicilië, in Calabria, et cetera? Die gaan werken voor. De misdaad. Hmm. Omdat ze anders gewoon niet de, hun, hun huur kunnen betalen of zo. Hmm. Dus ja. heel veel mensen zijn erbij dus, Het ligt heel erg voor de hand dan. Ja. Jij zegt het is een hele erge tak van de maffia. Kan je wat beschrijven waarin ze afwijken van de Cosa Nostra bijvoorbeeld? De Omerta is veel ernstiger bij de Rangneta. Als je bijvoorbeeld... Uh, ik maak zelf als de grap dat bijvoorbeeld de Camorra, de Napolitaanse maffia... En de, de Napolitanen zijn enorm extroverte mensen. Uh, je loopt drie straten door Napels en je hebt uh, wel, wel tien gesprekken al gehad... Binnen vijf minuten, hè, bij wijze van spreken... de Napolitanen die krijgen het niet voor elkaar om die omerta... om, die stilzwij om de stilzwijgende, zeg maar, de, de, de klem... om het niet te hebben over wat je allemaal tegen de witte doet en zo. Hè, dat krijgen ze niet voor elkaar. Ze moeten wel praten. Het is ja, sterker de, dan zichzelf. Binnen tien minuten bij heb je de ze en, en dus heb je ook een heleboel spijt op tante uit de Camorra. Hm. Datzelfde geldt voor Cosa Nostra in mindere mate dan uh, voor de Camorra... En dan bij de Ndrangheta heb je echt. dat gaat enorm. ga je gelijk een enorm stuk naar beneden. Dat zijn heel weinig. Uh, spijt op dan te komen daaruit voort. Maar als je daar over straat loopt en je loopt tien minuten door drie straatjes... Dan, dan spreekt niemand je aan? Dan spreekt niemand je aan. Uh, je, je wordt, uh, hoe dan ook, uh, iedereen heeft uh, al begrepen dat, dat jij daar loopt. Uh, het, he, dat, dat is dus ook, uh, het is benauwend. Het ja, is, ben je op uh, al die plaatsen geweest? Ben je geweest kijken? Uh, ik ben in Calabria ben ik wel op meerdere plaatsen geweest. En dat voel je, ook, je dat dan ook? Ja, dat voel je. Het is echt drukkend. Ja, en het idiote is dat uh, er is bijvoorbeeld tegen de Ndrangheta zijn er ook enorme operaties geweest in Milaan uh, in de laatste jaren. Daar zijn ook heel veel mensen opgepakt. En nou komt er in Milaan komt de Expo 2015 aan. Het is nu al duidelijk dat de Ndrangheta enorm veel werk verricht... Uh, en dus geld vangt en, nanana, en witwast... via alle bouwwerkzaamheden en uh, nou ja, alles wat er, al bij, wat er zo al bij zo'n expo uh, uh, zit... Er is een reportage gemaakt door een Italiaanse journaliste, uh, journaliste Nirina Gatti, per, voor de Italiaanse televisie. En zij heeft, een, uh, zeg maar, de, het hinterland, of de, de omgeving van Milaan... Uh, is ze in, kroegjes gegaan en uh, nou ja, allerlei plekken. En ze is ook gewoon uh, plekken of, of cafés uitgedonderd, omdat zij uh, weet ze komt zelf uit Calabrië, dat daar uh, allemaal Calabrezen naartoe zijn verhuisd. En die dorpjes die krijgen nu dezelfde sfeer als wat je in Calabrië was. Nou ja, het ja. is echt ja, benauwend. Ja. Moet je bij een familie horen om erbij te komen? Jij zegt ze, ze worden wel gevoed door arme mensen uit de bevolking... maar de, de mensen die het voor het zeggen hebben in die organisatie... zijn dat stammen, zijn dat families? Ja, het, uh, het is wat ze een drina noemen, hè? de... de uh, waar de Ndrangheta, de drine, maar ja, goed, het staat voor dappere mannen... maar het staat ook voor dwaze mannen... als je naar een, een dialectenwoordenboek gaat kijken... Okay. Uh, maar in de meeste gevallen gaat het om mensen die, uh, gaat het om mensen die in de families uh, zitten. Soms uh, wordt daarvan afgeweken. Er zijn bijvoorbeeld verhalen van uh, ondernemers. Uh, we kennen uh, inmiddels in Nederland ook het verhaal van onze Nederlandse Theodor Kranendonk. De man die dertig bazooka's leverde aan, uh, een, uh, aan de Ndrangheta... en die hier nog steeds leuk vrij rondloopt. Nou, daar, daar in die uh, clan zat een man... Uh, die zeg maar, de, over de wapeninkopen ging, et cetera. Dat was een ondernemer die was failliet gegaan. Is benaderd op een gegeven moment door iemand van die, indra, van die klen van de Ndrangheta... destijds ook in Milaan. Nou, en die uh, is daar op een gegeven moment heel erg bij gaan horen. Kan jij zonder gevaar uh, voor jouw eigen leven je met dit soort dingen bezighouden? Ik hè, uh? Ja. Nou, ik wel, want uh, <kijkt> kijk, ik ben een buitenlandse journalist. Uh, dus... Uh, en, Da, er gebeurt weinig. Er is maar één Duitse, uh, er is maar één buitenlandse journalist. Dat is uh, Petra Reski. Die, heeft, uh, onder die, heeft, nou ja, die is in Duitsland min of meer bedreigd. Hm. Toen ze daar een tour hield voor haar boek. Ja. Zij is het enige geval wat ik ken van een buitenlandse journalist. Je bent, niet die zo, je, bent niet zo, je bent niet zo bedreigd als buitenlander. Uh, nou, Je moet bedenken dat het... Uh, wat geld is, dat ze, ze, ze willen... De, de, de, or, de misdaadorganisaties willen geen uh, rumoer maken... Uh, of niet meer dan absoluut nodig, omdat ze daarmee de aandacht op zich vestigen... ook van de, van de autoriteiten, en daar komt alleen maar uh, gedonder van. Hm. En uh, dat willen ze niet, want ze willen gewoon geld maken. Ze willen hun macht uitoefenen, ze willen hun uh, drugshandel, wapenhandel... en, en ja. wat dan ook maar veiligstellen. Hm. Hm. Ja, Maar stellen. Maar waarom is dat dan niet gevaarlijk voor jou? Ze vinden het niet leuk dat jij dit zo in kaart belt, brengt en erover praat, moeilijk. Nee, dat vinden ze niet zo leuk, nee. Merk denk je ik. dat? Uh, nee, maar ik weet wel dat ik bijvoorbeeld met het onderzoek wat ik heb gedaan... naar die wapenhandelaar, die Nederlander... Uh, Theodor Kranendonk. Uh, ik heb echt in, nog nooit in een onderzoek zo ontzettend veel waarschuwingen gehad... van de Italiaanse autoriteiten, dus magistraten... het hoofd van de vliegende brigade in Milaan... maar ook hier van de politie in Rotterdam. Ja. Dus uh, nou ja, dan ga je op een gegeven moment wel... Uh, je kijkt dat vaker over je schouder, zeg maar. Ja. Ja, ja. Even terug naar die expo, 2015 vertel je. Ja. Op welke manier is de maffia daarbij betrokken? Kunnen die zo'n expo opbouwen of hoe moet je me dat concreet voorstellen? Nou, Wat kunnen ze daar doen waardoor ze er geld aan verdienen? Bouwwerkzaamheden. Ze hebben gewoon nee, allemaal met, nee, ze nee, hebben nou, metselaars kijk, in dienst in ja, levens. Het, het is niet zo ontzettend moeilijk om je dat voor te stellen. Uh, we kennen allemaal de bouwvrouw in Nederland. Ik maak me sterk dat daar op dit moment weer dat soort praktijken aan de hand zijn. Want dat, is, dat gebeurt nou eenmaal in de bouw. Maar dat zijn afspraken een tussen bouwbedrijven. Schoemelen. Dat zijn geen uh, criminelen. Ja, Dat wordt het wel als ze dingen doen die niet mogen. Maar dat is geen gewapende tak, zou ik maar zeggen. Het is geen gewapende tak, nee. Maar daar wordt het geld in wit gewassen. Dat, kijk, uh, er wordt zo ontzettend veel geld gemaakt... met uh, handel in uh, softdrugs, in harddrugs, in uh, wapens... in uh, nou, wat er allemaal maar uh, doorgesluist kan worden. Dat geld moet op de een of andere manier ergens in geïnvesteerd worden... Ja, en dit is een en plek dat, waar ze dat, dat manier, kwijt kunnen. Op, ja. ja, nou is Nederland goed in baggeren. Hè? Bijvoorbeeld in Frankrijk goed in wijn en kaas. En Italië heeft de maffia. en Dat is een familiebedrijf van 44 miljoen. Italië miljard. heeft ook heel veel wijn en kaas. Ja, ook wel Gelukkig <laughs> wel. En, en een heerlijke ham en zo. Maar uh, hoe, hoe kan dit? Is er een soort verklaring te vinden? Of is het een droeverspeling van het lot... dat, dat Italië door dit soort lui getijsterd wordt... en dat het ergens anders niet op deze manier is? Nou ja, dit soort luister, luigen, Thijs... Ik uh, bedoel, ik vind het niet zo ver. Uh, om... Uh, bovendien, er wordt op dit moment in Italië gesproken... van een pact tussen de staat en de maffia. Uh, dat, dat is een van de belangrijke onderzoeken die op dit moment bezig is. En dat, gaat van, dat, dat stamt vanaf de moord op de twee rechters in 92, hè, Falcone en Borsellino. En dat, dat uh, die aanslagen die in 92, 93, en 94 zijn gehouden... niet alleen in Sicilië, maar ook in Rome, Florence, Milaan... Uh, dat, dat zijn aanslagen geweest om uh, de staat te dwingen... om het strengere gevangenisregime voor mafiosi uh, in te dimmen. Uh, en een paar andere dingen. En, en daar is de maffia dus blijkbaar in geslaagd. Want er zijn uh, bewijzen ondertussen... worden verzameld van die onderhandelingen tussen staat en maffia Dan kun je zeggen van... Uh, uh, ligt het aan die Italianen die allemaal een mafioos gen hebben of zo... Maar ik denk dat als je uh, gaat kijken onder de Nederlanders die bijvoorbeeld in Italië leven... Uh eh, dat, dat, dat er ook heel snel een glijdende schaal komt. Ik bedoel, wij Nederlanders zijn ook niet allemaal de beste brave lui... Nee, waarvoor wij ons uh, zelf uh, graag willen aanzien. Nee, maar waar, als, als u dit nou vertelt en zo... en bepaalde plekken durf je niet zo goed uh, met, met vreemde mensen te gaan praten... enzovoort, Het is dus een soort deken die over een land ligt... of bepaalde delen van een land, dan vind ik dat wel vrij ernstig. Dan krijg ik daar een soort klaustrofobie bij. Maar misschien zegt u, nou ja, dat heb je eigenlijk overal wel. Uh, want nogmaals, volgens mij is Italië daar toch wel heel erg eigen bedreven in en die Ja, maar die organisaties hebben natuurlijk heel veel kans gehad om uh, te groeien, maar ze hebben niet altijd bestaan. dus het is Er zit ook in de, een einde in de aan. de cultuur past of zo? Op een of andere manier. Ik zou nou, ook zelf niet weten hoe. Ik maar... denk, nou, nou ja, als je kijkt hoe de regeringen. Uh, wat Italië is natuurlijk altijd een, een, een heel bestreden gebied geweest. Hè? De... Uh, de, dat, dat stamt ook van, van uh, langere tijd. De zwakke regeringen, regeringen die uh, deeltjes sloten zelf met uh, misdaadorganisaties. Uh, die, maar maar ja, dan zeg je het past in de cultuur. Ja, maar het zou denk ik ook hier in de cultuur passen op het moment dat, uh, dat de regeringen hier uh, in de lijn waarin we nu zitten dus ook allemaal zwakker worden. Ja. Dan gaan mensen op een gegeven moment gaan gewoon een beetje wielen en dealen. Zoals uh, dat... Uh, om te overleven. Uh, nu een fijne Uw Laatste vraag. En... Zijn er rituelen als je lid wordt van die drangata? Ja, er zijn hele strakke rituelen. Die gaan uh, van sneetje in de hand, bloeddruppeltje ergens op. Dat bestaat uh, echt. En dat is nog steeds actueel. En uh, de viking steken. Uh, een, een kruisje getatoeëerd op je linker schouderblad. Uh, uh, ze hebben codes als ze elkaar tegenkomen om elkaar te herkennen. Dus, en dat is, dat is echt strak. ja. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteken. You found me, singing songs about the rain. I found you, I couldn't find words to explain. How you were today, I was the dark of night. How the world spun around us like a sad. the same old me who loves the same old you here i am talking back forever never thought i'd say it. never ever hold me once hold me twice hold me for the rest of my life you'll always be my beautiful Distraction, one part swings, two parts passion every day. Met distraction. De met beautiful uiteindelijke consequentie is niet, wat vind ik daar als dokter van? Vind ik dat dat niet of vind ik dat dat wel kan? Daar gaat het in, in deze uh, materie niet om. Het gaat erom, wat vindt die mevrouw of wat vindt het echtpaar daarvan? En als het echtpaar zegt, ik wil dat, ik ga erin mee, ja. ja we gaan het hebben over een nieuwe test voor het opsporen van het Down-syndroom. Dat doen we met ethicus Theo Boer. E, uh, Theo, uh, de arts, die zei van, ja, als de, als de patiënt het wil, dan doe ik dat... Die krijgt in ieder geval beschikking over een nieuwe test. Um, ja, wat, wat is er nieuw aan deze test? Het is uh, nog niet een test die, die, uh, eh, die beschikbaar is. Dus op dit ogenblik uh, uh, is die ongeveer uit het experimentele stadium. Er zijn onderzoeken geweest uh, vanuit drie landen... waarbij in totaal 40 vrouwen... Uh, ik meen dat het rond de elfde week van de zwangerschap is geweest. Tiende elfde week is daar van het bloed wat, uh, wat afgenomen. En in dat bloed van, van de moeder zitten sporen van het DNA van het kind. Daar is getest op down. En daar bleek dat van de veertig van, van uh, vrouwen... Daar hadden we, geloof ik, 13 kind van Down syndroom en, en de rest niet. Ik wil precies van het aantal af zijn, maar in ieder geval, het was uh, voor 100% correct, uh, was het voorspeld. Het hm. was een dubbelblind uh, onderzoek. Ja, en dat is anders dan de test die we tot nu toe hebben? Het is in een aantal opzichten anders. In één opzicht is het anders dat het vroeger uh, uh, in de zwangerschap plaatsvindt. Dus uh, in plaats van dat het bij de twintigste week is, dat is een, een belangrijk uh, verschil. En een belangrijk verschil is ook dat het minder invasief is. Invasief betekent dat je dus schade doet aan, die, uh, aan de vrouw, een vruchtwaterpunctie. Dat is een beetje traditionele manier. Dan moet je door de buikwand, door de baarmoederwand en door het, uh, het verlies van, uh, ook nog heen. Nou, Dat betekent dat daar automatisch een kans is op een spontane abortus. Bij deze test is het natuurlijk ja, een prikje afnemen bij een vrouw, een bloedprikje, daar is geen enkel risico op een, op een spontane abortus. Nee. Dus dat is een belangrijk okay, voordeel. Dus het is vei stel. veiliger ook voor, voor het ongeboren kind. Um... Ja, nou dan zou je zeggen, goed nieuws. Dan kunnen we voortaan kijken of er kinderen zijn met het syndroom van Down. En als je die niet wil krijgen, nou, dan kun je er wat aan doen. Ja, dat heeft dus, het is zoals zoveel zo ethische problemen, het is wel echt een probleem. Want aan de ene kant zeg je dus... Uh, als je van zins bent om een kindje met Down-syndroom tegen te houden... dan is het misschien maar beter om de zwangerschap zo vroeg mogelijk te beëindigen. Dat is, uh, om allerlei redenen is dat, uh, is dat beter... Um, maar ik moet daarbij ook zeggen dat... Ja, als ik het <coughs> wat, wat polariserend zeg... dat op deze manier toch wel het net rondom kinderen met Downsyndroom... zich wel heel erg uh, aanspant. Hè. Het heet ook de opsporing van Down. Dus ja, opsporing is meestal toch wel van echt hele grote narigheid. En dat betekent, omdat deze test veel vroeger kan worden aangeboden... en minder invasief is, betekent ook dat meer vrouwen er gebruik van kunnen maken. En omdat het ook nog eens vroeger in de zwangerschap is... Uh, betekent het ook dat de, de, de stap naar en abortus ook makkelijker genomen zou worden. Hmm. En dus en, dat betekent in feite dat daarmee... Ja, heel, heel grote stappen snel thuis zouden is... waar maar toch het bestaansrecht van mensen met een handicap... Um, ik wil niet zeggen dat het echt in gevaar is... maar het, het, het doet ze geen goed. Wat zeggen. schetst dan eens wat er dan zou kunnen gebeuren... als er dan vervolgens nog wel kinderen met Down rondlopen? Wat is dan het scenario? Nou, we kennen allemaal natuurlijk al, eigenlijk al jarenlang de verhalen... dat mensen die een kind met Down-syndroom hebben... dat is een van de meest tot de verbeelding sprekende handicap moet ik toch wel zeggen, dat die in de bus uh, met een kinderwagen zijn en dat mensen dan zeggen, dat had toch tegenwoordig niet meer gehoeven. Dus in feite op, in die positie bevinden we ons nu al. Alleen naarmate dus de screening totaler zal zijn, uh, want deze test kun je in feite gewoon echt aan iedere vrouw aanbieden, als die, als die helemaal werkt. Moet ik hij, maar ik begreep dat hij nog behoorlijk prijzig is, dus zal daar Ja, geld 500 voor euro geloof ik dat, uh, dat ze dat nu commercieel willen gaan aanbieden. Nou, dat is natuurlijk een vraag voor de verzekeraars uh, of ze dat het waard Vinden, want als een kind met down geboren wordt die vaak hartafwijkingen heeft, duimafsluiting, dat soort dingen, is dat ook heel duur. Dus dat weet ik niet of dat uh, per saldo uh, heel duur zal zijn, die test. Is dat nu trouwens ook gratis als je dat wil laten onderzoeken? Uh, bij mij weten we wel. Bij de tests ja, die er nu zijn ja. ook. Ja. Ja. Maar in de ethiek heb je volgens mij een toenemende beschermwaardigheid van het leven. Naarmate een, een foetus ouder is, is die beschermwaardiger dan aan het begin. Ja. Als je dat nou inderdaad veel sneller op kan sporen, dan kan je ook zeggen dat is uh, uh, juist goed, want dan worden de kinderen eerder geaborteerd dan later en dat dat is minder erg, ja, volgens die zou, theorie. Volgens die theorie, want de het, het, het toenemende schermwaardigheid zegt inderdaad... dat ze, als het op het moment dat het net conceptie heeft plaatsgevonden, de bevruchting... dan is het eigenlijk nog niks waard. Maar op het moment dat het levensvatbaarheid is, eh, eh, levensvatbaar is, is het alles waard. Dus volgens die theorie, hoe vroeger hoe beter... waarbij je dan wel moet zeggen met deze, te, met deze techniek... dan is het wel heel veel vroeger uh, een abortus, maar wel veel meer abortus. Ja, daar ben je van dus, nou overtuigd? Ik denk dat het wel. Dat denk ik wel. Maar dat zal de, de praktijk moeten uitwijzen. Maar waarom denk je dat? Uh, eigenlijk om wat ik al zei, namelijk dat die test algemener beschikbaar wordt voor iedereen, en ja, dat dus heel veel mensen weten het nu gewoon niet en laten een kind gewoon geboren worden, terwijl ze als ze het wel weten, dankzij zo'n test een beslissing zullen nemen. Ja, en ook omdat die test vroeger is. Hè. Als je al zwanger bent van een kind en je, je verneemt in de twintigste week dat er sprake is van een Down-syndroom, dan heb je, je al twintig weken gehecht aan een feutus. aan een, een, een ongebeurde vrucht. Als je dat in de tiende week hoort, kan het zijn dat mensen in dat stadium nog sneller zullen zeggen: nou, het is nog niet zo groot, ik laat het weghalen. Ja. jij wijst op het gevaar. Uh, in de samenleving dat er geen tolerantie meer is... voor, voor mensen die afwijken, voor mensen die gehandicapt zijn. Hm. Waar komt dat vandaan, die behoefte om dat uit te sluiten... om dat op te sporen en, daar, en daarmee af te rekenen? Nou, je moet wel zeggen, uh, uh, uh, u en ik we zullen allebei... als we de keuze zouden hebben bij een zwangerschap... of een kind uh, gezond wordt geboren of een kind met het syndroom van Down... dan kiezen wij voor, voor het eerste. Dus ik denk ook, als er een techniek zou bestaan... bijvoorbeeld doordat je gewoon niet rookt of niet drinkt... of gewoon nog, nog iets anders, om voor de conceptie te zorgen dat het uh, ongeboren kindje geen handicap heeft. Ze zijn we allemaal voor dat dat kind geen handicap heeft. Mm -hmm. Dus uh, uh, ik, ik kan me voorstellen dat je niet zit te springen... om een kindje met Down-syndroom. Zo simpel is het. Ja, maar... Aan de andere kant, het punt is nu eenmaal... er is al een mens in wording. Ik wil niet zeggen dat het een mens is. Dat is een hele belangrijke filosofische vraag. Maar er is wel een mensje in wording. Hè? Er, is, er is iets gaande wat uniek is en wat uitgroeit... tot een menskind. En dat is toch echt wel een probleem... om dat zomaar weg te laten halen. Ja, maar die neiging om dat uit te willen sluiten. Dat bedoel ik eigenlijk. Waar komt dat vandaan? Om alle risico uit te willen sluiten, ook in de zwangerschap? Of is, is dat iets wat bij deze tijd hoort? Of, of wat, wat, hoe ik moet we dat, dat duiden? Uh, dat, we hadden net een gesprek over Libië uh, en dan uh, of net een gesprek over, over uh, de maffia. Ieder mens wil ellende voorkomen. Dat is. Daar zijn we op gebouwd. We hebben airbags, we hebben van alles. Dus nee, ik geloof denk dat niet. Hoor. Nee, toch niet. Nee, nou, ik zou denk dat ellende zijn. <laughs> dat is, dat is waar, Ik denk dat dat mensen toch wel algemeen wel bereid zijn om te handelen op basis van van de angst die ze hebben voor iets wat nog erger zou kunnen. En ik denk dat mensen een geboorte van een kindje met een handicap. dat ze dat heel erg vinden. En ook dat de samenleving als geheel. laten we, laten we het toch wel wezen. de vrouwen en de mannen moeten allemaal de arbeidsmarkt op. en het zorgen voor een kind met een handicap. brengt natuurlijk ook wel heel erg veel uh, lasten en zorgen met nee. zich mee. Die test die is nu binnen één à twee jaar beschikbaar, geloof ik. Vind je dat de politiek iets moet doen? De politiek heeft hier niks te zoeken, denk ik. Nee, ik, dat, dat, dat kun je onmogelijk met... De bestaande abortuswet is helder. Uh, het begrip noodsituatie, dat, uh, dat wordt door de medische ethiek ingevuld... en door de, de consument of de patiënt. Dus ik denk dat de politiek wel over kan praten... maar voor de rest geen enkele nee, wetgever. Christus, Chris, die gaat Kamervragen stellen hierover, begrepen wij? Ja, het is goed dat er een debat is... maar ik, ik vermoed niet dat hier in de verste verte een politiek besluit aan zit te komen. Nee, maar je, we, hebben, we kunnen het nu dus de Down-syndroom opsporen. Op den duur zat het voor veel meer aandoeningen. Gelden, ja. um, dan krijg je toch een andere situatie, of niet? En jij zegt, de politiek moet er altijd buiten blijven. Dat ja, is... nee, dat zeg ik niet helemaal. Het punt is inderdaad wel... dat zoals een, kik, een kikker niet, niet uit zijn uh, pan water springt... als hij langzaam gekookt wordt... zo is het zo dat uh, wij misschien bij elke kleine verruiming... van de mogelijkheden tot het opsporen van prenatale uh, aandoeningen... dat wij bij elke kleine uh, uh, verruiming zeggen... nou ja, dat moet dan maar, maar mm. op zichzelf komen op termijn... toch wel in een wereld waarin steeds meer alles controleert maar gemedicaliseerd is. En dat willen we eigenlijk met z'n allen niet... maar de vraag is wat we daaraan doen. Oké. Okay. We gaan ons onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Vrouwtje van de Ploeg. Vrouwtje, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, we zijn benieuwd. Nou, fijn. Omwentelingen. De omwenteling vertraagt. Het domino-effect stopt bij het derde land. Na vijf dagen en vijftien dagen... duurt het nu al meer dan drie weken. De mensen in de landen zijn geen extremisten... Zij willen een normaal, vrij leven, maar dit land houdt zijn eigen leger zwak. De schurk, die al dagen vanaf krantenkoppen naar ons loert, huurt huurlingen die wel kunnen vechten. Raakt niet gewend aan het schieten. En land nooit in de geboorteplaats van de grote schurk. Zijn gelaat geschilderd op de muren. Aan de andere kant van de zee woedt in het zuiden de grootste organisatie van dat land... De benauwdheid van een miljardenomzet. Drukt door de nauwe straten. Op getatoeerde kruisjes op de schouders van de leden. Onthoud. Uiteindelijk overwint het goede, wat voor kwaads er ook voor in de plaats komt. Mooi, mooi, mooi. Mooi gesproken. Foutje van de toeg. Prachtig. Dankjewel. We zetten jouw gedicht op onze website. Dit is de dag.nu. Zometeen zo meteen na het nieuws gaan we luisteren naar een reportage over vasten. En wij nemen afscheid van onze gasten die hier nog aan tafel zitten. Cecil Landman en Theo Boer. Hartelijk dank. Ja. Ja. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Nou, wat we woensdag mee hebben gemaakt...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 Zo heeft u de 107 Accent met Airco nu al voor 6.995 euro. We hadden u gewaarschuwd. Ga voor de voorwaarden naar uw Peugeot-dealer of kijk op Peugeot.nl. Worldticketcenter.nl. Alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht. Worldticketcenter.nl. Dit is Radio 1.